Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAW+. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Ook morgen rijden er minder treinen... omdat er ochtends heftige sneeuwbuien worden verwacht. De winterdienstregeling van de NS begon vanmorgen. Dat ging niet van een leien dakje, want er was ook een storing. Daardoor gingen de eerste treinen pas in de loop van de ochtend rijden. Schiphol adviseert mensen om weg te gaan als hun vlucht vandaag niet meer gaat. Het is te druk geworden op de luchthaven door alle annuleringen door het winterweer. Daardoor zijn veel mensen gestrand. Mensen die naar huis gaan krijgen later een belletje wanneer ze wel kunnen vliegen, zegt de luchthaven. Utrecht hoeft niet bang te zijn voor instortingsgevaar van het bolle dak bij Utrecht Centraal. Vanmiddag werd alarm geslagen toen sommige bollen waren ingedeukt door de sneeuw. Daarna werd het plein afgesloten tussen het station en winkelcentrum Hoog Hoogkaterijnen. Dat blijft voorlopig zo tot alle sneeuw is weggehaald. De Nederlandse bioscopen hebben vorig jaar minder goed gedraaid dan het jaar ervoor. Er kwamen ruim 28 miljoen bezoekers. De Belangenclub wil niet meteen allerlei conclusies trekken... maar zegt wel dat het ontbrak aan kaskrakers. Zo was 2023 een topjaar door films als Avatar, Barbie en Oppenheimer. En dan nu het weer van Weer Online. Op sommige plekken wat buien, maar verder schijnt de zon. Vanavond is het droog en gaat het matig vriezen. Vannacht gaat het sneeuwen, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het nieuws op Slam. Daphne, dankjewel. Het is vijf uur geweest. Goedemiddag, je luistert Slam met je verkeersopdate... door de vrienden van Flits, maar het is niet heel druk hoor. Deze dinsdagmiddag er zijn er negen vertragingen en dit zijn de langste. A35 richting Zwolle, tussen Almelo West en Vierden West. Daar zes minuutjes. A50 richting Oost, tussen Eckersweijer en Sonnenbreugel. En Zeven minuten. En de laatste in het overzicht, A67 richting Turnhout, tussen de Hocht, Randweg en 2 Zuid. En Eersel, acht minuten daar. Eén flits maar, jongens. A16 Dordrecht-Breda. Oh, staan ze weer. Ze doen het erom. Bij Moerdijk. Nu het nog kan. 46,5. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.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 Patrick, Erik Jan en Julia. Ja, en welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. Het nieuws van vandaag hoor je zometeen in de dagrep van Erik Jan. Ook hoor je Kygo Houston en nu Lady Gaga, The Dead Dance. of Like a thief in my head, you cram it. Kill my queen with just one point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 Het interesseert me geen rol, staat die hele A20 weer eens vol. Het lichtpunt van mijn dag begint weer. Jongens, ik ben net van de weg gegleden, zit nu te wachten op de pech erop. Maar gelukkig zijn mijn vrienden van de middagshow er weer. We blijven lachen. Patrick, Erik-Jan en Julia... Ja, het is uh, vijf uur geweest. Welkom, welkom bij een nieuwe Slammiddagshow. Gaan we elke keer klappen of gaan we dat niet doen? Nou, ja, vind uh, ik wel. Ja, vind ik wel. <laughs> Zo interessant weer je ook in de oude. Nee, ja, dat is ook weer waar. Okay. <laughs> uh, maar inderdaad, je hoorde net al even in de audio-epis die binnenkwamen van uh, luisteraars. Wees voorzichtig op die weg, hè, want het is inderdaad heel glad. Ja, ik weet het, het gaat heel de dag over die gladheid. Maar Rijkswaterstaat roept nu ook op van ga morgen als het kan alsjeblieft thuiswerken. Want morgen schijnt echt de, de hel te worden, hè? Van ja, deze week. storm is dood. Ja, dus uh, bij deze ook de waarschuwing alvast hier. In een nieuwe slam middagshow. We zijn er tot 8 uur vanavond. We sturen je misschien wel naar Las Vegas. De gok van je leven deze maand. Maar eerst is het tijd voor uh, ja, toch wel het moment van de dag. Ik, ik kijk hier sinds vanochtend 9 uur toen werd ik wakker, kijk je dan naar uit. De dagrep van uh, Erik Jan, die het nieuws mooi gaat samenvatten. Uh, in deze rap hoor je of Nederland kiest voor benzine of cafeïne. What you have for me. I got news for you. Goedemiddag. Here we go again. Ah, shit. Volgens het AD brengt sneeuw ons samen. Ja, ik zou willen dat ik dit kon beamen... want gisteren tijdens het invoegen op die A2... kreeg ik toch echt wel een ander idee. Lagen wintervillage. Ik was er laatst voor vier tientjes. Even heerlijk geschaatst. Volgend weekend nemen we zelf de schaatsen mee. En dan zie je ons weer, maar nu op die A2. Drie liter E10 of een kop cafeïne. Je naam op een beker of toch benzine. Brian Nico van Starbucks, die weet het wel. Dus binnenkort is Brian CEO bij Shell. En de storm des doods jongens, hij komt eraan. Advies om morgen niet naar het werk te gaan... Dus morgen op Slam hoe je onze manon, Manon stop, la, eh, jargon. <laughs> nou, hopen we het een gehalen morgen. Zometeen het Slam bonusnieuws. Ja, deze maand hebben we natuurlijk over Las Vegas, hè? Yes. Zeg je Vegas, zeg je? Gokken! Gok, nee, gokken. Gokken, Elvis, dat is, jou, <laughs> dat is jouw tijd. Ja, dat ja. Ja. Meer over gokken zometeen in het Slam bonusnieuws. Nu eerst Kygo en Whitney Houston. Think about it, there must be Stop Die, die, die komt overal voorbij. TikTok, Instagram. Je ziet alleen maar dat blauwe filmpje al de tijd. En natuurlijk ook op je radio hier bij Slam. Juste, turn the lights off. Patrick, Erik Jan en Julia. Kwart over vijf. Welkom bij een groetje nieuwe Slam middagshow. We hebben het deze maand hier bij Slam over Las Vegas. En uh, ja, dat doen we niet zomaar natuurlijk. Dat uh. komt omdat we met jou met de gok van je leven richting uh, Las Vegas sturen. En niet met één, niet met twee, maar drie. Drie. Drie. man. Drie man mag Magisch. je Nee, okay. Of vrouw natuurlijk. De gok van je leven. We geven je 2026 euro mee. Als je deze fantastische prijs wint. En dat ga je daar inzetten op rood of zwart. En dat is dus de gok van je leven. Je kan er meeste spelen. app Vegas plus je leeftijd. Met de Slam app deze kant op. Over een uh, uurtje gaan we ook weer even een ronde spelen. En ook dan ga je dus gokken op rood of zwart. En bemachtig je misschien wel een fiche voor de grote finale op 22 januari. Nou, alle info op Slam.nl over deze fantastische actie. Maar Las Vegas jongens. Ja, Zijn we er wel eens geweest? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb uh, ooit wel de route van oost naar west genomen. Maar dat was volgens mij de uh, route 80. 80. Oh, niet uh, de route ik af, uh, Afbuigen naar het, uh, naar het zuiden. Ik heb ik had dus van, ja, ik had, toen, ik, ik, ik had nooit geen geld. Dus uh, ik had dus, ja, dan heb je eigenlijk ook helemaal niks te zoeken daar zo. Nee, nou, je moet wel een beetje cash mee nemen. nemen nou ja, nou nee, dat is waar. Weet, ja, u, wel, wel. weet jullie wat Las Vegas eigenlijk betekent? Nou? De weide in het Spaans. Oh, oh, ooit oh, dat was het daarbij een uh, groene oase... Nee, ook, met nee, waterbronnen in de woestijn. Hè, het, is oh, de okay. oh, het is gewoon een Spaanse benaming. Dus voor een stad. Oh, Oase, ja, mooi woord. Dat, dat, oh, dat wist ik helemaal niet, okay. dat hoor ik echt voor het eerst. Ja, ik heb ook eens verhalen gehoord van mensen die daar wel eens geweest zijn... dat iedereen denkt dat alles daar tafels duur is, toch? Dat het niet te betalen is. Schijnt dus wel mee te vallen. Dan, het zijn een beetje onderwijs? Amsterdamse prijzen. Natuurlijk is het net wat duurder, maar het is niet mega, mega duur. Dat Want, je komt je? omdat je dan dus meer geld gaat uitgeven in de casino's. Precies. Hotels en zo vallen dus redelijk wel mee, omdat je dus gewoon lekker moet gaan spenden daar. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, wij geven in ieder geval dik 2000 euro mee om dat oh, in te gaan okay. zetten op rood of zwart. Maar voor vandaag in deze show de vraag van de dag. Wanneer heb jij voor het laatst een gokje gewaagd? Oh jee, je hebt We hebben natuurlijk leven allemaal gegokt. wel eens wat gokjes in het leven gewaagd. Ik heb wel een keer goed misgegokt. Ik heb het nou. ook goed gegokt, maar de grootste misser was op een boot naar, uh, naar Engeland. Op een boot. Op een boot. Oh, je, je hebt op gegokt de, op een boot of toen je op een boot was? Ik snap het niet. Even opnieuw. Ik verder. heb niet gegokt op een boot. Want ja, uh, zoals Jules zegt: uh, koop een boot. Werk je dood. En, en uh, nee, het was op de boot. Er stonden een paar van die gokkasten. Oh. En uh, uh, dat was. Uh, ja, dus uh, cash in gegroeid. Uh, per euro gespeeld. En op een gegeven moment had ik wat winst. Doorspelen. En in één keer was het bar, bar, bar. Nee, bar. nee. En die teller stond ondertussen uh, op 3600 euro. En ik had zoiets van: bam, die heb ik binnen. Maar er gebeurde helemaal niks. Ik had twee uh, euro erin moeten te gooien. He? En Dat had ik hem gehad. Maar Jij hebt er geen geld ik, in gegooid. Nou ja, ik had er maar één euro in gegooid. Maar dan moest je er twee tegelijk, weet je wel. Dat je twee uh, euro per, per oh, tik wegspeelt. Oh, wat zo. Ja, zonde. dat was echt Janke. Zo, anders had je 3600 ekjes gehad. Ja, precies dat. Nou, niet dus. Nee. <laughs> <laughs> wel een leuk gokje. Ja. Oké, okay, nou laat het vooral via de slam-up even weten... wat is uh, de laatste gok die jij gewaagd hebt. Dus uh, wanneer heb je voor het laatst een gokje gewaagd? En wat was die gok ook? We zijn uh, benieuwd naar jouw verhaal. Het allerleukste is natuurlijk een audio-appje. Uh, kun uh, via rechtsbovenin via het tekstblonnetje in de slab-app... kom je uit je eigen whatsapp, kun je leuk ook even een appje inspreken. Dan hoor je jezelf terug op de radio. Dit is Eve, samen met Gwen Stefani. Yo, drop your glasses, shake your asses. Face screwed up like you having hot flashes. Which one, pick one, this one classic. Red from blind, yeah bitch, I'm drastic. Why this, why that lip stop basking. Listen to me baby, relax and start passing. Stress way, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hat.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 Muziek ontdek je bij Slam. Thomas Gray in de Slam-middagshow. De Grand Slam van deze week. Hij is 21 lentes jong. Hij komt uit Canada. Rumors. Je hebt hem vast wel eens voorbij horen komen op TikTok al. Het gaat hartstikke snel met deze jonge vent ineens. Daarom ook een terechte Grand Slam. Vandaag in de Slam bonusnieuws hebben we het over Las Vegas. Want wij spelen deze maand de gok van je leven. En onze vraag is vandaag, wanneer heb jij voor de laatst een gokje gewaagd? Er komen best wat berichtjes binnen al hier, Bruce. Mijn laatste gokje was Melbourne Victory tegen Brisbane. Uit oh, ja. de Australische voetbalcompetitie 17 euro. Ah, 17, 17 euro, euro. Toch lekker. nog wel mee, ja. Uh, laat het vooral even via de slam app weten. Wat is het laatste gokje wat jij gewaagd? Het kan er van alles zijn, hè? Misschien heb je van huis geboden en kon je het eigenlijk niet eens betalen. Dat soort verhalen. Uh, ben je er weg op gaan Was het een slechte keuze? Uh, wat is het laatste gokje wat jij gewaagd hebt? Laat het even weten via de slam app. Zometeen. Hoor je hier James White. Zo, voor jou, dame. Wow. Ja, Campina melk is niet zomaar melk.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 online. Op sommige plekken nog wat buien, maar verder schijnt ja, de zon staat hier. Maar als ik even naar buiten kijk schijnt de zon niet meer. Nee, niet hier. Vanavond is het droog en gaat het matig vriezen. Vannacht gaat het ook weer sneeuwen. Dus kijk uit. En de temperatuur ligt rond het vriespunt. Thanks het is uh, één minuut over half zes. Dit is Slam en je verkeersupdate door Flitsmeister. 27 vertragingen op dit moment. Dit zijn ze vanaf acht minuten. A7 richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Avenhorn. Acht minuutjes daar. En de A12 richting Oberhausen Tussen oud en Duitsland. Daar tien minuutjes. Flitsers, ze hebben het opgegeven jongen. Geen. Helemaal niks. Ach, nou heerlijk. En terecht ook hè. Wij schakelen met de vrienden van het ANP. Daphne is daar voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Daphne. Goedemiddag. In bijna het hele land geldt morgenochtend code oranje... omdat het waarschijnlijk hard gaat sneeuwen. Rijkswaterstaat hoopt dat iedereen thuis werkt... omdat de wegen onbegaanbaar kunnen raken. Op het spoor wordt ook groot hinder verwacht... en daarom gaat de NS door met de uitgeklede dienstregeling. Er rijden morgen dus minder treinen. In de regio Rotterdam rijden morgenochtend helemaal geen bussen, zegt RET. Honderden mensen die op doorreis zijn hebben de nacht doorgebracht op Schiphol. Ze konden niet naar een hotel omdat ze geen visum hebben voor Nederland. Ze kregen wel te eten en te drinken en kussens en dekens. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Patrick, Erik Jan en Julia. Wanneer heb jij voor het laatst een gokje gewaagd? Spreek het zelf nog even in via de Slam app. Hoi, die zo terug naar James Hyde. We Just a friend. Ja, als hier bij Slam Dit de, de, de, de Slammiddagshow met Patrick, Erik, Jan en Julia. En die zeggen bijzonder goedemiddag allemaal. Hallo! Oh, <laughs> <laughs> Wij hebben het vandaag over Las Vegas. En ja, daar man. gaan we eigenlijk heel de maand ook over hebben. Want je gaat namelijk misschien wel met drie vrienden of vriendinnen naar Las Vegas. Met de gok van je leven. Dat is een spel dat we doen uh, deze maand. En daarom dachten we van, nou, misschien een leuke vraag voor vandaag. Wanneer heb jij voor het laatst een gokje gewaagd? Nou, wij zijn in ieder geval allemaal nog niet in Las Vegas geweest. Dat nee. nog niet. Nee. Maar we hebben wel in het leven wat gokken hier en daar gedaan. Zo. Erik-Jan is, uh, wat was nou, 3200 euro door de neus geboord... omdat hij geen geld in het ja. ding had gegooid? Ja. Te weinig een, geld? Eén rood een roodje. Ja, oké. Okay. Wat komt er uh, binnen, Huel? Ik wilde zeggen eerst nog even over mezelf. Oh, sorry hoor. Om hier te komen vandaag in die sneeuw. Dat was ook al ook. een gokje. Morgen wordt ook een grote gok. Oh, jongens, trouwens, gisteravond... Hè, ik deed er 2,5 uur over, over gok, uh, gokken gesproken om thuis te komen. Maar je ja, maar je bent heel dien. lang onderweg geweest. Helemaal gek. was ook een uh, goede gok op die A2. ik heb er veel gedaan. Je zit hier gewoon weer gezellig. Dus maakt maar het is wel uit. gelukt. We, we hebben hier... Huub, die zegt... Uh, wanneer ik voor het laatst een grote gok heb genomen... toen ik een uh, spoedhuwelijk met mijn vrouw geregeld had... zonder eigenlijk haar financiën, of financiën in te zien. oh maar dat is oh. een gevalletje Thailand waarschijnlijk. Uh, ja, dat, dat is ja, toch bijzonder, hebben... toch? En, en Peter, die stuurde ook wat. Uh, weliswaar een voicebericht. Maar volgens mij... Uh, uh, die ziet Peter de sneeuwstorm al aankomen Die is al helemaal aan de schnaps. Dus misschien Peter niet uit te zenden. Maar Peter die had, uh, uh, die was hier in een Holland Casino. Die loopt op een gokkast af. Die drukt op de knop. Er komt een bak geld uit. Maar nu komt het. Er zat nog geld op van een vent die even extra aan het wisselen was. Oh, en en toen? toen hebben ze de beelden teruggekeken. En toen had hij dus echt pech. Ja, toen had ja. echt pech, ja, omdat die andere daar bezig was. Ja, was maar hoe bezig? werkt dat in het casino? Kan je een machine re reserveren als je even wegloopt? Dat, dat Met een werkt toch of niet? ofzo, ik, ik kom zo terug. Ja, maar dat, dat bestaat toch niet? Nee, ja, maar er zat al al, hij kon waarschijnlijk aantonen dat er nog geld op stond. En dat hij even heen en weer ging om extra, extra te halen. In een casino oh. heb je ook geen klokken en ramen, omdat je natuurlijk... Uh, ja, je mag niet ja. weten. Ja. ja, ze willen ja, het is natuurlijk dat je de, de tijd heen. vergeet. Ja. Maar we hebben ja. hier ook nog uh, iemand anders, uh, Bart, ja. die zegt... De laatste gok die ik had genomen is Ja voor het Zingen de Kerk uit. En voila, hier is nu onze kleine man. Ah, <laughs> dat is er bijna Leuk. Ja, dat kan ook leuk. gebeuren. Nou, allemaal gokjes. <laughs> Nou, ik riep net even voor de grap als, als voorbeeldje... dat je een uh, gok hebt gedaan op, op een huis... die je eigenlijk niet had kunnen betalen. Dat is mij dus wel echt gebeurd. Ik, het, het was eigenlijk een beetje de schuld van mijn aankoopmakelaar. Oh, maar ik heb natuurlijk nu net een huis gekocht... maar het, de, het bot dat we daarvoor hebben gedaan op een huis... hadden we achteraf gezien niet kunnen kopen. <lacht> dus er is, zeg maar, nadat we het bot hadden gedaan... hebben we het nog een keer goed zitten berekenen. bleek dat, bleek dat hij iets over het hoofd had gezien in zijn berekening. Oh, maar je bent eroverheen geboden bleek... of niet? Nee, ja, gelukkig wel. Oh, gee, maar gelukkig moet je, wel. je 10% betalen, toch? Dat nou, bedoel ik. Als wij uiteindelijk het geworden waren hadden wij dus die... 50k extra kunnen aftikken. Ja, extra kunnen aftikken. Oh, Daar hadden wij gelukkig een verzekering voor. Je kunt tegenwoordig een uh, hypotheekverzekering afsluiten. Je dan nou? Dat je kan bieden met zekerheid. Ja. Oh, oh. Ja, dus uh, zonder uh, voorbehoud kun je dan bieden. Dus die verzekering hadden we gelukkig gedaan. Maar waren dus Onderaan de streep geboden op een huis die we nooit hadden kunnen betalen. Dus, eh, nou, over gokken gesproken, dat was een behoorlijke gok. Maar wel een onbewust gokje. Nou, leuk jongens, leuke reacties allemaal. Het is eh, de Slam Middagshow met zometeen de Black Eyed Peas. En dit is de nieuwe Don Diablo. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, you know. Thinking, thinking about you Every single day, guess I'm really missin', missin' you And all those things we used to used to used to used to do Hey girl, what's up? It used to used to be just me and you I spend my time just thinking, thinking, thinking, thinking about you Every single day, guess I'm really missin', missin' you And all those things we used to used to used to do Hey girl what's up yo What's When up what's up what's up halfway.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 Black Eyed Peas, meet me halfway in de slam. Middagshow. Het is uh, bijna tien voor zes. Fijne drie koningen, jongens trouwens. Ja, maar, dat is toch wel een magisch verhaal. Hè? 7 januari of 6 januari is het vandaag. En dat betekent en dan uh, ze drie koningen. veel te ja, laat. En dan Wat? mag je dus ook niet meer gelukkig nieuwjaar wensen. Hè? Nee, de moet eruit. Ja, die heb ik nog staan trouwens. Nou, donderdag oh, bij ons opgehaald door de gemeente. Oh. Ja, nee, dat gaat ook niet door. Want de Groenbak, samen werd uh, maandag ook niet opgehaald door. Nee, de, de gemeente komt nu ook niet door de straat in met een vrachtwagen natuurlijk. Dus ik moet heel even kijken. Ja, We hebben een dingetje met de kerstboom naartoe. Nou, nou, ligt toch bij de voordeur? Heb jij een echte? Ik heb een echtes. Oh ja? Jij, ja. Joel, ja, heb je al een kerstboompje? Alsof hij zijn netboom voor de deur laat liggen. Nee, dat is waar. Dat is een domme vraag. Ja, maar in nee. de decadent Hilversum bij, bij, bij Petje doet het helemaal anders. Ja, ik heb een netboompje, maar dat was gewoon eentje van onze de deur. We hebben er geen helemaal geen. Uh, <laughs> ja. Ik had niks. Ik had ja, het had helemaal niks dit jaar, hè? Dat was ook een beetje snuif eigenlijk. Hoezo? Nou ja, je moet toch een kerstboompje in huis, dat is toch gezellig? Voor wie? Voor jezelf. Wie kijkt ernaar? Alleen ik? Ja? Ja, en dan moet ik het ook weer zelf opgetogen. Het is een stukje zwier wat je creëert in huis. Een hartje. Nee, dat is niks voor de dus. Nee. Nou, gewoon een beetje gezelligheid in huis. Je legt even een cadeautje onder. Voor wie? Ook voor jezelf. <lacht> ja, boeien. Het is toch leuk? Het is toch gezellig? Echt, Julien. Als jij echt een avondje wil lachen, dan pak je volgens mij ook nog een keertje chinteles in ja, <lacht> ja, ja, Jij bent echt... <lacht> nou, even, je bent gewoon een kerstbarbaar, ben jij. Kerstbarbaar. Ja, ja, ja. Maar goed, hij mag de deur uit. Het is vandaag drie koningen. Ja, uh, mooi, zometeen uh, lekker uit je fles om tien over zes. Oh, nee. Het <lacht> <lacht> is toch een leuke ja, uitspraak. Tuurlijk, jongen. Ja. Die houden we er gewoon in hoor. Wat, wat, nog één keer dan? Lekker uit je fles om tien over zes. Oké, pik. De middag mashup komt eraan. Sleemiddag show, mashup. Ik heb uh, twee uh, tracks door elkaar heen gesausd. Daar ben ik de hele dag mee bezig geweest. Ben benieuwd jongen. En, uh, ja, willen we een klein tipje van eentje, de sluier? Eentje, eentje wil ik al weten. Klein tipje van de sluier? Ja. ja. ja. Fischer. Fischer? Ja, dus het wordt een housebeukertje. Oh, de ja. Helene. Nee, nee, niet Helene Fischer, maar oh, gewoon Fischer de DJ. Ja. Oh my god. Helene Fischer. Uh, Het is weer blond hoor. Ja. Maar ja. Max. Okay. Nee, yeah. Dat zometeen om uh, tien over zes. Lekker uit je fles. Om tien over zes. De middagshow. Mashup <laughs> krijg je zometeen. Nu Afrojack, Hello Black. In My World is Here. I, had a dream. I was standing on a star. Jack, Allo Black hier bij Slam in de Slam middagshow in my world. Blijven bij voor de middagshow Mashup. En deze tunes komen eraan. Slam, coming up. Is dat uh, jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?